Onze, volksvertegenwoordigers, zijn bereid trekpoppen van multinationals, hun toespraken over mensenrechten, democratie en rechtsstaat, zijn daarbij een ideale camouflage. Als de meeste Nederlanders, zinvol, gebruik van hun verstand zouden maken, dan zouden ze zich wel eerst bedenken voordat ze gingen stemmen. Nederland, die zijn, grootheidswaan, over de mensenrechten niet onder of banken steekt, behoort tot de wereldtop van de internationale handel. Nederland is een, echt, handelsland en is een belangrijk wapenexporterend land.